Puntje erin, puntje eruit, jasso gaat thee goed. Jasso gaat thee goed, jasso gaat te goed. Puntje erin, puntje eruit, jasso gaat thee goed, jasso gaat thee als die vrezen moet. Puntje erin, puntje eruit, jasso gaat thee goed, jasso gaat thee goed, jasso gaat te goed. Puntje erin, puntje eruit, jasso gaat thee goed, jasso gaat ze Ik ken een leuke schilder Die heeft een mooie kwast En als die schilder schildert Houdt hij hem stevig vast Als hij ermee gaat strijken Dan neemt hij alle tijd En roepen zijn modellen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 puntje erin puntje eruit jassen gaat die goed jassen gaat die goed jassen gaat die goed puntje erin puntje eruit jassen gaat die goed jassen gaat, ja, gaat die als die links een moet puntje erin puntje eruit jassen gaat die goed jassen gaat die goed jassen gaat die Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat, tegen, ja zo gaat, dich als die wezen moet. Puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat, tegen goed, ja zo gaat, tegen goed, ja zo gaat, tegen goed, puntje erin, puntje eruit, ja zo gaat, tegen goed, ja zo gaat, dich, als die wezen moet.